Uur. Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komen opvallend veel aanmeldingen binnen van mensen die een reanimatiecursus willen doen. Bij de Hartstichting waren het er gisteren zo'n 300, terwijl het er normaal zo'n 40 per dag zijn. En ook bij het Rode Kruis staan de telefoons roodgloeiend. Waarschijnlijk heeft dat te maken met Christian Eriksen. de Deense voetballer die gisteren ineens in elkaar zakte tijdens een EK-wedstrijd en op het veld gereanimeerd moest worden heeft ook op deze Deense fan veel indruk gemaakt. You know I, I realized that there are so many things in life that are more important than football. You know life and health and we all love Christian Eriksen he's our best player. It's so important he's the father of two children. The most important thing is not football it's life. Met Eriksen gaat het naar omstandigheden goed. Volgens de Deense voetbalbond is hij stabiel en heeft hij ook alweer met zijn teamgenoten gesproken. Het slachtoffer van een bootongeluk op het water tussen Putten en Zeewolde is een jongen van 18. Hij kwam vast te zitten in de schroef van de boot, waarschijnlijk nadat hij een duik nam om af te koelen. In het ziekenhuis overleed hij aan zijn verwondingen. in Tilburg is een man van 25 opgepakt die met zijn auto twee mensen aangereden had. Na dat ongeluk was hij eerst doorgereden en toen de politie hem te pakken kreeg... wilde hij niet meewerken aan een blaas- en drugstest. De twee slachtoffers raakten lichtgewond, een van hen moest naar het ziekenhuis... En de spanning stijgt nog een paar uur en dan begint voor Oranje het EK. Het is niet alleen spannend voor de spelers en supporters, ook Ishaan van 16 begint de zenuwen te voelen. Hij is vanavond in de Johan Cruijff Arena een van de ballenjongens. Nou, het is gewoon de ervaring ook leuk om gewoon het stadion te zijn en met de spelers gewoon dichtbij in contact te komen. En weer kan ook belangrijk zijn in het spel. Als de bal uitgaat en ze staan bijvoorbeeld achter, dat je de bal snel geeft in de aanval kan gaan. Gewoon een hele leuke ervaring, om dat je bijvoorbeeld als ze scoort, dat je ook bijvoorbeeld mee kan rennen en bijvoorbeeld als ze in de corner gaan juichen. Ja, nu maar hopen dat het ook gebeurt. De wedstrijd tegen Oekraïne begint vanavond om 9 uur. Het weer nog zonnig en het wordt warm vandaag, 20 tot maximaal 25 graden. Morgen eigenlijk meer van hetzelfde, veel zon en zelfs nog ietsje warmer, 24 tot 29 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Een keer een plaat tegen die je eigenlijk een beetje vergeten was. In het vergeten hoekje geraakt, om het zo maar even te zeggen. Ja, dat geldt ook voor uh, deze plaat in ieder geval uh, bij mij dan. De zin van uh, Matthew Wilder en The Kids American. Aan het begin van de tweede uur, Zandvoort op zondag. Een zonnige zondagmiddag en dat betekent veel uh, muziek, uh, Albert-Jan. Maar dat niet alleen. Nee, even verzoekje, hè. Er komt zo meteen alweer een verzoekje binnen. Die gaan we dus ook even draaien. Goed, uh, welkom terug bij het tweede uur van Zandvoort op zondag. Op deze stralende zondag. Geniet van het prachtige weer. En ook de komende dagen blijft het nog prachtig barbecue weer. Goed, wat gaan we doen? We gaan de regio in, uh, Rob. Ja, tweede goed. Uur. Ja. We gaan uh, de Loosdrechtse plassen op. Want uh, naast de reguliere controle op het water... en uh, op de, op de zeggen, stranden en op de diverse plekken... Uh, waar gecontroleerd wordt, worden nu ook boa's ingezet. Dus boa's te water. Dus uh, een gewaarschuwd mens stelt... Een boa-constrictor? Nee, nee, het... nee, geen boa-constrictor. Echt, echt, echte boa's. Uh, dat is op de Loze Daar gaan we heen. Uh, we gaan ook weer uh, we gaan naar Wormerveer. Want de Zaan-ferry gaat weer in de vaart. En uh, heel blij dat de trossen uh, daar weer los mogen. En dat is een ferry tussen Amsterdam Centraal en Wormerveer. Uh, verder, uh, als we tijd hebben, gaan we naar de Noordkop in Texel. Want er zijn uh, wrakstukken van een bommenwerper bij nieuw Nieuwdorp uh, gevonden. En die zijn uit de grond gehaald. En uh, een café na 40 jaar afdanken uh, door verbouwplannen een begrip verdwijnt. En daarvoor gaan we naar Amstolland. Uh, half vier hebben we natuurlijk de evenementenagenda. En die, uh, die is ook alweer aardig uitgebreid. Uh, daarnaast, uh, dus even met de agenda, we zijn in de regio. En daarnaast kijken we natuurlijk met een, een linker oog ook naar uh, het Europees kampioenschap voetbal. Want de wedstrijd uh, tussen Engeland en uh, Kroatië is om drie uur begonnen. De tussenstand zal u niet verbazen, het is nog steeds 0-0. Als er wat te melden valt... Dan zullen we dat zeker aan u doorgeven. Ik zou zeggen genoeg reden om ook het tweede uur op deze prachtige zondag te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender CFM Zandvoort. Wij hebben te zien in www.cfm-live.nl. Kijk je live mee. Mm. Zon, zee, strand en het geluid van de zomer.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 Siempre fue tu favorita, la que siempre, siempre, siempre mueve tu boquita, y si tengo que escoger.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 Gewonnen. Je ruimt de kamer op, Dat was in het zon. Je neemt de meubels af en lucht de bedden. Waaronder alles toe het ruisje dat je hoort. Je bent er. De wereld zwijgt en blijkt je te vergeten ...uit de jaren 80 van Cadans en De Wind. GFM. Voor Zandvoort en de regio. Ja, en dan hebben we nu een SOS-bericht, boa te water. <lacht> ja, die is leuk. Extra boa's ook nog. Want uh, met het zomerweer dat nu toch echt is losgebarsten... ...houden extra boa's een oogje in het zeil op de Loosdreigse plassen. Het belooft weer een drukke zomer te worden... ...vol bootjes en kamperende vakantiegangers... Aan BOA Edwin van Keulen en zijn collega's de taak om alles in goede banen te leiden. En hoe ze dat doen en hoe ze optreden, hoort u in de volgende bijdrage van NHTV. TV. ze plassen, wordt het watertoezicht uitgebreid nu de zomer echt is losgebarsten. Edwin neemt ons mee en laat zien hoe een dagje handhaven er aan gaat. Er wordt zeker heel veel drukte verwacht. Vandaar de gemeente meer op gekozen heeft om ons te ondersteunen met hun BOA's. We kijken vooral naar het hardvaren vandaag en vooral ook naar de... Ja, de overlast die mensen veroorzaken door de rotsen die ze nu achterlaten in de natuur. En dat is echt verschrikkelijk veel momenteel. Edwin en Alex leggen de boot aan omdat ze een kamperend gezelschap zien. Dat kookdingetje, of die, die, die ton die je hebt staan. Yeah. Daarna zie ik dus wel as, hè. Yeah. En maandag komen de onderhoudsmannen. Yeah. Die zien het dan ook. En die komen dan bij mij. En die zeggen, jij moet eens wat aan doen. En die dingen, maar niet. Ik vind dit gezellig actie. Yeah. En het is recreatieterrein. Yeah. Hè? Maar we moeten wel proberen het netjes gezellig te houden, yeah. Frans. Ja, ja, ja, ja. Hè? dan spot Edwin een te hardvarende rubberboot. Heeft u vaarbewijs bij u en een snelvaandheffing? Ik heb een snel bij me. U bent binnen 100 meter van de kant, hè? Oh, sorry, ja. En dan mag je maar ja. zes, hè? En dat is veiligheid. En daar krijg je de bekeuring voor. Uh, is toch alweer 100 euro. En er komt nog wat administratiekosten bij ook, hè? 9 euro. Ja, Ik kan niets veranderen. Niets veranderen. Ja, uh, Het is volgens de boa's ook belangrijk om in de kleinere sloten aanwezig te zijn. Uh, als er veel toezicht op de grote plas is... Dan heb je op een gegeven moment dat de jeugd zich terugtrekt in de natuurgebieden. En dan racen ze dan doorheen. We hebben momenteel ook heel veel nesten langs en op het water zitten. Door hun golven spoelen ze eraf. Maar je ziet ook die boot hier aankomen. Als zij de bocht opkomen komen racen, dan schrikt zo'n schipper van zo'n boot. Met alle gevolgen van dien. Op zondagmiddag gaan wij van CIVM altijd de regio in. Samen met onze collega's van NA Nieuws. Zo ook nu met de boa's te water. La, la, la, la, la, la, la. Aclaremos que oscurece, dejémonos ya de estupideces, llevamos peleando un par de meses, y a yo te lo he dicho tantas veces. Trato de empezar una conversación. Pero no me das mi foco de tu atención. Oh, oh. Quieres siempre hacer lo que te da la gana. Pero quieres arreglar todo el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 Het zomergevoel krijg je bij je eigen lokale radio CFM. Je de summertime. De mooie zingel van Billy Stewart. Voor Zandvoort en de regio. En van de summertime gaan we weer het water op, volgens mij, toch? Ja, en wel in de Zaanstreek Waterland. Want de Zaanferry is weer in de vaart. En uh, iedereen is heel erg blij dat de trossen weer los mogen. Vincent Lee heeft uh, er even op moeten wachten... maar de eigenaar van de Zaanferry mag weer het water op. Vanaf juni vaart de boot weer in het weekend tussen Amsterdam Centraal en Wormerveer. Het doel is om toeristen, zeker dagtoeristen, naar Amsterdam... ook naast Amsterdam ook de omgeving te laten ontdekken. Zo zijn er haltes bij de Hembrug terrein, Zaandam, de Zaanse Schans en Wormerveer. En hoe blij ze zijn, dat blijkt uit de volgende bijdrage. De Zaanferrie gaat het water weer op. De boot verbindt Amsterdam Centraal met Zaandam tot aan Wormerveer. Lange tijd heeft hij stilgelegen vanwege gebrek aan vraag door de crisis. Maar dit weekend is het weer zover. De maand juni gaan we alleen de weekenden varen. Dan gaan we opstarten zeg maar. En vanaf juli gaan we weer zes dagen in de week varen. Van dinsdag tot en met zondag. Dus uh, we hopen dat er een beetje animo voor is. Want de toeristen die zijn natuurlijk een beetje, een beetje weg. Dus dan proberen we ons een beetje op de Nederlandse toeristen te richten. Dus uh, we zijn benieuwd. Leon Hamming is blij dat de boot weer gaat varen. De Wormerveerse ondernemer probeert de langer van de Zaanbocht een aantrekkelijk gebied te maken. Hij vindt het eigenlijk niet zo'n probleem dat er nu nog niet zoveel internationale toeristen komen. Het is hier leuk om eigenlijk een paar uur te zijn. Het grootschalige toerisme, het internationaal toerisme, daar is dit eigenlijk toch wel niet op gebouwd. Dat hoeft ook niet. Wij zijn een mooie toevoeging voor eigenlijk misschien ook wel die Noord-Hollander, de Nederlander, maar ook misschien de toerist die zelfstandig op pad gaat om hier de boel te, te verkennen. We hebben natuurlijk een maximum van 50 personen. Dus uh, ja, op een gegeven moment is vol vol. Maar we hopen wel dat we in ieder geval de 50 mensen halen, zeg maar. Uh, we zijn heel blij. We hebben natuurlijk een, een tijdje stilgelegen. En uh, we zijn heel blij dat het vanaf nu weer mag. En dat, uh, ja, dat we de mensen weer kunnen ontvangen, want die... Uh, hebben we er lang op moeten wachten? Ja, goed nieuws dus voor uh, de Zaam Die is weer uh, in de vaart. Dank aan 1 uh, Nieuws voor deze reportage. En wij zenden uh, die uit uh, zeg maar elke zondagmiddag zo. Tussen drie en vier. Dan gaan we een uur lang de regio induiken. Ja, dus blijf daarvoor luisteren naar uh, CFM Sanford. Dan hoor je straks nog veel en veel meer. En omdat de zon zo lekker schijnt vandaag... gaan we uiteraard ook heel veel barbecueplaten voor je draaien. Waaronder deze. mio psichico pensato una dea te Die twee grote zomerrits gescoord, waaronder Vamos a la Playa en ook deze No Tango Dinero. Het is half vier, we gaan de evenementen met je doornemen, want ja, gelukkig zijn de coronamaatregelen weer wat losser aan het worden. En is er weer iets mogelijk, Albert John? Ja, allereerst even een oproep om mee te doen en dan heb ik het over het Krijtfestival voor Jong en Oud. Amateur en professionele kunstenaars zijn uitgenodigd... om tijdens het weekend van 3 en 4 juli... een weekend lang op het Badhuisplein hun kunsten te vertonen... door middel van krijttekeningen. Er is ruimte voor kinderen en spontane aanmeldingen. En hetzelfde thema als het EK Zandsculpturen zal de leidraad zijn, bodem aan het landschap, oog van de meester. Maak prachtige kunstwerk in krijt... of kom deze bijzondere vorm van kunst bewonderen. Onder begeleiding in het Nederlands en in het Engels... Van de Zandvorste kunstenares Donna Corbani kunnen de deelnemers zich uitleven. Het aanmelden en het, eh, aanmelden en het krijt zijn beide gratis. Er zijn prijzen in de verschillende categorieën ter beschikking gesteld. Corbani nodigt dus iedereen uit om deel te nemen aan en te genieten... van deze unieke culturele activiteit op 3 en 4 juli... tussen 11 uur s morgens en 5 uur s middags op het Badhuisplein. Aanmelden kan via Donna... Apenstaatje Korbani met een C.com. Donna Apenstaatje Korbani met een C.com. En wie niet meedoet, kan natuurlijk wel gewoon komen kijken. En dan is er ook een mooi initiatief, namelijk een pop-up museum in het Raadhuis met twee unieke collecties. Zandvoort wil jaar rond voor bezoekers en bewoners aantrekkelijk en uitnodigend zijn met een kwalitatief aanbod. Het oude gedeelte van het Raadhuis staat al jaren leeg. Het statige Raadhuis boven wordt nog wel gebruikt. Wat uh, is er nu mooier om beneden een pub up museum te maken? Dit sluit immers prima aan bij de cultuurvisie in Wording en het actieplan Centrum. Het bestuur van het Zandvoortse Museum ondersteunt de plannen. De verwachting is dat de geplande tijdelijke expositie in het raadhuis met twee unieke collecties zowel een breed, nationaal publiek als buitenlandse toeristen gaat bereiken. Ferry van Brugge van Pole Position heeft een unieke verzameling automobilia. Denk aan kinderauto's, schaalmodellen van historische racewagens, etc. Etcetera, etcetera. Jelle Atma heeft prachtige houten en metalen geluidsapparatuur. Deze zijn ook deels te horen bij de demonstraties ervan. Er komt een model van de allereerste tinfolie-fonograaf van Edison. Ook zijn er tientallen versies van Nipper, het bekende witte hondje dat luistert naar de stem van zijn baas, namelijk His Master's Voice.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 Daar is bijvoorbeeld dus de expositie uh, Ode aan het Nederlands Landschap... Uh, binnen het Zandvoort Museum, zowel buiten als binnen... Binnen ook de expositie over Simon Paap en natuurlijk de zandsculpturen. Ik zou zeggen, Zandvoort uh, is weer op de weg terug. Zo is het. En uh, ja, die collectie van uh, Jelle Artema, we hadden het er uh, gisteren ook over. Die moeten wij gewoon gaan zien, uh, Albert-Jan. Ja, want het is een uh, unieke collectie uh, in het uh, oude gedeelte van het uh, raadhuis dus vanaf uh, juli te zien... En we zijn eindelijk blij, of eigenlijk blij dat uh, eindelijk die uh, collectie ook in uh, Zandvoort ja. te zien zal zijn. We gaan een plaat draaien, Albert Jan uit 1983. Een beetje Zandvoorts-tintje uh, daaraan. Uh, zegt uh, de naam Peter Wezenbeek uh, jou iets? Oeh, dat nou, uh, is. Ja, zeg maar. Hij woonde in Zandvoort, uh, in ieder geval, elf jaar was hij toen hij uh, samen met een aantal vriendjes een uh, Leidsbeentje had uh, opgezet. Ze noemden zichzelf later De Shorts. Hey, yeah. Er is een hele grote hit met Command Safa. Oh, ja. Ja. En uh, ja, het is gewoon een foute plaat, maar wel leuk om uh, te draaien. En ook omdat uh, Peter uiteraard een uh, zandvoorter is. Hij was de drummer van de band en ze hebben 4 miljoen exemplaren van uh, Command Safa va verkocht in heel Europa. En zelfs in China is hij uitgebracht deze ziel. Voorts tien aan deze plaat. 1983, de shorts met Peter Weesbeek op de drums. En On Sava, geweldig hè. 4 miljoen exemplaren van deze plaat verkocht. En het was in het jaar 1983 de best verkochte single van dat hele jaar. En we gaan weer de regio in. Zandvoort en de regio. Ja, het is echt waar, Obisjan. Kijk maar aan van. Uh, hij verzint het uh, TP. Nee, maar uh, nee, nee, nee, nee, het is echt waar, Obisjan. Ja, de best gaan we... verkochte single. Oh, maar oh, waar gaan wij? We gaan naar de kostverloren polder. En dan hebben we het over de Noordkop en Tissel. Want uh, teams van Defensie hebben afgelopen week. alle resten van de neergestorte. Vikers Wellington bommenwerper. in de kostverloren polder naar boven weten te halen. Er zit van alles bij, van motoronderdelen tot een reddingsbootje... en van persluchtflessen tot een brandblusser. Het zijn, ook zijn er opnieuw stoffelijke resten gevonden. Onze collega's van NH waren ter plekke. Diepste punt kunnen we al niet meer zien. We zaten gistermiddag op diepste punt... en vanochtend hebben we al een gedeelte weer aangevuld. Maar alle vliegtuigvrakdelen en alles wat daar... Tussenlag is inmiddels uit de put verwijderd. Overgebracht naar de andere locatie, de verwerkingslocatie, waar we nu druk aan het zeven zijn. En ook aan het schoonmaken van de gevonden wrakdelen. Op 25 mei begon bij Nieuwen-Niedorp de berging van een Britse bommenwerper met Tsjechische bemanning uit de Tweede Wereldoorlog. In de afgelopen week zijn er heel veel onderdelen van het vliegtuig omhoog gehaald. Dit is een skanierpunt van uh, machinegeweerkoppel. Het is inderdaad verbazingwekkend in hoeveel delen zo'n toestel uit elkaar uh, klapt. En dat geeft ook maar weer aan hoe zwaar, uh, hoe zwaar die impact is geweest toen het toestel hier uh, de grond heeft geraakt. Achter de motor waren vaste brandlussen zitten. Ja. En die konden uh, kon vanuit de cockpit geactiveerd worden. En we hebben kunnen zien dat het vrijwel loodrecht de grond in is gedoken. Ja, je kunt je voorstellen dat is toch wel een. Uh, dat is met donderend geweld gebeurd. Naast de vliegtuigonderdelen zijn er afgelopen week opnieuw stoffelijke resten gevonden. Alle materialen gaan mee met de teams van Defensie voor verder onderzoek. Nou inderdaad een heftige bergingsklus daar in Nieuweniedorp. Inderdaad vanwege die vliegtuigvrachtstukken. Dank aan n Nieuws voor deze reportage. De zondagmiddag bij CFM waar we de regio ingaan. Zo ook met het vorige onderwerp en ook zometeen weer met het volgende onderwerp. Maar eerst in de summertime. That's a thing. dit is het zonnige ritme van de zomer. It. Zo is het maar net, de zondagmiddag. Zandvoort op zondag. Uh, met lekkere muziek en informatie. Voor Zandvoort en de regio. En uh, we gaan weer uh, door met uh, de regio in samenwerking met NH-nieuws. Ja, en nu gaan we voor het vierde item uh, voor deze uh, ZFM in de regio. Gaan we naar Hoofddorp. Want een café na 40 jaar afgedankt door verbouwplannen. Een begrip gaat uit Hoofddorp verdwijnen. Het hoofddorpse café De Eersteling moet na 40 jaar op zoek naar een nieuwe locatie. Met hen worden nog vier andere ondernemers met een vast contract uit winkelcentrum Pax geweerd... door verbouwplannen van de eigenaar Hoorns Vastgoed. Opvallend is dat Hoornen de ondernemers eerst meenam in hun plannen... maar uit het niets kregen zij dan toch bericht dat zij niet terug mochten komen na de verbouwing. Wordt u de uitbater van het De Eersteling? De link bestaat al ruim 40 jaar en is daarmee een begrip in hoofddorp en omstreken. Onaantastbaar zou je zeggen, maar de verhuurder van het pand wil het hele winkelcentrum waar het café in zit verbouwen. En alle ondernemers, behalve de supermarkt, moeten verdwijnen. Toen ze vijf jaar geleden tegen ons zeiden van uh, we, gaan, we willen gaan verbouwen, hoe sta je tegenover? Nou, dat was niet negatief, omdat je dus dan weet, dan kom je terug. In alle plannen gezien, tekeningen gezien. En toen kwam ze met een brief van uh, we gaan wel verbouwen, maar we gaan niet met jullie door. Dus er is geen plek voor jullie. Het nieuws komt hard aan. Ook bij de stamgasten van het café. Dat een speciaal plekje in hun harten heeft veroverd. Even smiddags even middags even lekker weg. Even stomlullen, een Beetje lachen. Dan gaat het doen. En dat ga je wel missen denk ik. Ja, belachelijk. Ze nemen een café af. Die voor mensen hier in de buurt. En voor heel Hoofddorp. Toch wel een begrip is. Na 40 jaar. Maar dat getal dat zegt verhuurde Hoorne vastgoed niet zoveel. De verbouwing zal volgens hen doorgaan, zonder de huurcontracten te verlengen. En daarmee valt ook het doek voor Mark, de zingende barman van het café. Ik, eh, ik word er wel een beetje verdrietig van. Ik vind het wel heel erg jammer. Het is, het is toch uh, ja, na 7,5 jaar heb je wel. Is het, ook, ja, het is niet mijn kroeg, maar zo voelt het wel een beetje. Ton mag nog twee jaar in dit pand blijven. Daarna krijgt hij als goedmakertje een bedrag mee. Dus ik ben een vergoeding, nou, dat kun je het geen maand mee volhouden. Je leven stopt gewoon. Dus ik, ik voel me gewoon serieus, niet serieus genomen en gewoon echt in de genomen. Jo, echt een uh, trieste verhaal daar uh, vanuit uh, Hoofddorp. Een kroeg, uh, dus een uh, stamkroeg voor uh, vele mensen die uh, daar uh, moet uh, verdwijnen. Omdat er uh, ja, herontwikkeld uh, wordt, hè? zo heet dat tegenwoordig uh, met een uh, mooi woord. Uh, Albert-Jan? Ja, je kan, het, je kan de, de, de, de, de toekomst toch niet tegenhouden. Hè? Maar ja ik, bedoel, uh, ja, ik bedoel, wat is dit? De, de, de wet van de grote getallen? Of... Uh... Ja, het gebeurt. Het gebeurt. Kijk, in Amsterdam, in Amsterdam zit in elke wijk, in elk centrum, in, op elke hoek zit een, zit een, zit een buurtkroeg. En uh, Hoofddorp heeft uh, dit soort dingen gewoon nodig. Hoofddorp, ja. uh, Nieuw-Vennep, een beetje die buurt. Ja. Die kunnen best wel wat uh, kroegjes en uh, dergelijke gebruiken. Hey, nou. van de kroegen, nou ja, dat, normaal gesproken kijk je met het EK ook uh, voetbal in de kroeg, uh, Albert-Jan. Maar uh, ja, ja. Ja, vanwege de coronamaatregelen zal dat ook vanavond uh, niet gaan lukken bij uh, Nederland-Oekraïne. Uh, ja, ja, tot tien uur. Ja, tot tien uur. Tien tot tien uur. En, dat, ja, ja. En, en dan op een klein tv'tje ja, mag ja, het dan. Uh, geen, of, grote, mobiel, of geen Geen grote schermen, maar uh, ja, tot uh, tien uur mogen we wel in de kroeg uh, tv kijken. Nou was in 2010, ik had beloofd uh, dat ik toch een uh, paar uh, oranje platen zou draaien... Het WK van 2010 en dat had een Zandvoorts tintje. En dat had ook te maken met onze stamkroeg. Oh, nog. Café 4 was ook betrokken bij de videoclip voor, oh, voor ja. de plaats. En we hebben het over de single van Marianne Rebel, Aaltje Fink en Emmy Stobbelaar. Zij noemden zichzelf Drukkie en een Drukkie voor Oranje. Nou, die plaat hebben we destijds ook helemaal grijs gedraaid op CFM. En in één keer uh, dacht ik er vanmiddag aan. Ik denk, nou, die plaat moet ik gewoon weer eens uh, meenemen. Ja, Uit 2010. Oh nee, hou je mond. Uit uh, 2010 uh, komt hij eraan. Maar eerst uh, vertellen ze zelf, Audje en uh, Marianne Rebel, her het een en ander over. Wij zijn Enco. Wij hebben een lied geschreven, wat Barry Heimrink. Zingt. Uh, ons lied is ontstaan eigenlijk door de spreekoren die op de Nederlandse velden ten horen gebracht worden. We hadden er zo de balen van en uh, de drie meiden, er zijn er nu twee, een andere druk die zit in uh, Portugal op het moment, zijn een actie begonnen welke best wel heel aardig loopt en dat heet een drukkie voor oranje. Dus met andere woorden, wij willen heel graag dat iedereen weer sportief alles omhelst. Het liedje is, wordt dus gezongen door Barry Heimerink. De muziek is gemaakt door Ruud Janssen. Het betekent dus omhelzing in Zuid-Afrikaans. We hebben dat dus aangegrepen in verband met de toekomstige WK 2010. En we wilden dus inderdaad graag, wat mijn collega al zegt, graag het fair play terugbrengen op de velden. Daar komt het eigenlijk op neer. En dan willen we willen later, als de WK is afgelopen, doorgaan gewoon met de competitie. De verpleeggedachten gedachten willen we erin brengen. Mooi verhaal van Aaltje uh, Fink, Marianne Rebel en Emmy Stommelaar... die uh, toen uh, op uh, vakantie was. Ruud Jans heeft de muziek gemaakt uh, voor het uh, plaatje... en uh, Barry Heimerink uh, het plaatje gezongen. We hebben het over een drukkie voor Oranje. Zoek hem eens op op uh, YouTube. En dan zie je ook de videoclippen bij, uh, van uh, Café 4 uh, aan de Haltestraat. Daar is die uh, videoclip uh, opgenomen. En dus dan zou die nu moeten komen. komt ja. De ...voetballer voor het eerst sinds zeven jaar weer terug op een uh, grote uh, toernooi. Het Nederlands elftal vanavond uh, om uh, negen uur tegen Oekraïne. En in 2010 met het uh, WK in Afrika uh, heeft uh, Drukkie en Co uh, deze plaat uitgebracht. Helemaal zandvoorts uh, uh, initiatief van uh, de drie dames Marianne Rebel, Aaltje Pink en Emmy Stobbelaar. En uh, Ruud Jansen die uh, de muziek voor deze plaat uh, gemaakt heeft... En het uh, plaatje geschreven heeft. En dan uh, Barry uh, Mijnerink. Uh, die het plaatje gezongen heeft. Inderdaad een drukkie voor Ranje. En laten we hopen op een mooie wedstrijd vanavond om 9 uur met het Nederlands elftal. Wij gaan op naar het nieuws en weer van uh, 4 uur. En daarna zijn we er nog uh, 1 uur lang. Zandpoort op zondag. Graag tot zo.